Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden praat sinds het begin van de avond over het nieuwe voorstel van president Obama voor een ziektekostenverzekering voor bijna alle Amerikanen. Het voorstel is al aangenomen door de Senaat. Er wordt nog wel gesproken over een paar aanpassingen en die aanpassingswet moet vanavond ook door het Huis van Afgevaardigden worden aangenomen en zal dan volgende week naar de Senaat gaan. Op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht zijn twee dure sieraden gestolen. Dat gebeurde in het laatste uur van de beurs. Het zijn een platina ring met diamanten en een diamantenhanger. Ze waren 860.000 euro waard. De sieraden zijn eigendom van een juwelenhandel uit Londen. Hoe de sieraden zijn gestolen is niet duidelijk. Tienduizenden mensen hebben in Washington gedemonstreerd voor het legaliseren van illegalen. Er zijn al jaren plannen om de immigratiewetten te wijzigen. En de demonstranten willen dat president Obama een vaart achterzet. In Amerika leven meer dan 11 miljoen illegalen. Obama sprak de demonstranten toe in een videoboodschap. Hij beloofde dat hij zal werken aan een nieuwe wet. Een agent in Burger heeft na een taxirit door Utrecht het rijbewijs van de chauffeur ingenomen. De politieman liet de taxichauffeur door de stad rijden om hem te controleren. De chauffeur reed elf keer door roods en ging een keer over de busbaan. En ook bleek dat zijn rijbewijs was verlopen. De taxichauffeur kreeg een boete van bijna duizend euro en hij mag zijn werk niet meer doen. Sven Kramer is voor het vierde achtereenvolgende jaar wereldkampioen schaatsen bij de allrounders geworden. De prestatie van Kramer is uniek. Nooit eerder werd iemand vier keer op rij kampioen. Irene Wüst behaalde bij de vrouwen de bronzen medaille. Ze moest na vier afstanden haar meerdere erkennen in Martina Sablikova uit Tsjechië en Christina Gross uit Canada.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 het is voor mij echt heel persoonlijk. Ja. Um, ook is hoe, verantwoordelijkheid. En hoe, hoe ga je daar dan mee om? Jij, jij ging daarmee om door te denken. Ik wil uh, de zending in naar Suriname. Ja, ik wilde graag ook, uh, uh, ja, toch ook, ook mensen helpen. Ja. Zeg maar. Dat het ook echt vanuit het geloof. Uh, um, ja. Dat je dat ook uit het geloof. De andere mensen helpt. En hun en, en, um, alcohol. Ja, nou,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 Ja. Dus hij is echt uh, verder gegaan in de Nieuwe Testamentenstudie. Mm. En die geeft daar les nu. Ja, en student. is dat ook zo'n opleiding als uh, waar jij toen in het begin ging van de Nazarene, of is dat weer iets anders? Um, dit is eigenlijk een beetje ingesteld op mensen die zeg maar, op latere uh, leeftijd een keuze maken mm. om predikant te worden. Of oh, ja. echt in het ja. onderwijs te gaan, in het christelijk onderwijs. Mm. Dus hij heeft studenten tussen de 20 en 50 jaar ja. die daar komen. Uh,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 die, die wil ik dan nog graag bezoeken, zolang ik het nog kan. Ja, dus we boffen ja. dat je hier dan uh, nu even op bezoek bent. Ja, en ja, jouw ja. ouders, de familie oude, die zaten in de gereformeerde kerk, begrepen? Ja. ja. Oké, okay, dus die waren hier uh, ook actief? Ja, uh, die lichaam. waren heel actief. Ja. Ja. ja. Nou, wat leuk. En jij bent getrouwd. Heb je ook kinderen? Ja, ik heb vier kinderen. Vier? Ja. Welke leeftijd ja. zijn ze inmiddels? Ik heb. Um, de oudste is 21. Mm -hmm. Dan heb ik een tweeling van 19. Ja. En een jongen van uh, 17. Allemaal tienders of ouder. Ja, ja, ja. En ik heb er nu twee studeren. Oké, oh. okay. en wat studeren ze? Uh, de ene studeert um, engineering. Ik weet hmm. niet precies wat het in het Nederlands is. Engineering. En mijn andere zoon die, uh, die is net begonnen met de medische, medische studie. Oh, nou wel ja. leuk. Ja. Ja, zoals, ja. En dat dus allemaal van, in, uh, in het Engels, Amerikaans ja. natuurlijk. Ja, ja.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 de oh, ja. Leidse Vaart, oh. ja. Weet ja. je nog uh, wat je deed in Zandvoort? Had je bepaalde hobby's of, of uh, leuke dingen, die je, anekdotes die je nog weet van vroeger? Van je kindertijd of je tienertijd? Um, nou, ik had veel vrienden die heel vlak bij het strand woonden, toch wel? Mm -hmm. En uh, dus elke zomer dan gingen we toch wel vaak uh, ja, daar naartoe met elkaar. En daar uh, heb ik wel heel goede herinneringen aan. Ja, ja. dat was leuk. Ja. Ja. Lekker ja. bij het strand, Bij het he? strand, Ja, ja. ja.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 ...iets heel bijzonders uh, was. Het was, was een uh, goddelijke afspraak, kan je eigenlijk zeggen... Hè? Dat, ...dat God dat voorzien had misschien voor jullie. Ja, zie je het zo? ja dat zie ik zo. Omdat we zelf, uh, we hadden overal toch wel verschillende uh, ja. scholen aange aangesproken... ...en uh, uh, sollicitatiebrieven geschreven. En eigenlijk niet naar deze school. Nee. En uh, ja, we kenden deze school wel... ...maar we dachten van nou, misschien is dat niet een goede school voor ons. Uh, ja, je weet waar je denkt wat, de, wat goed is. Ja.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 We'll